Ze zeggen dat het niet anders kan na afgelopen jaarwisseling... omdat er opnieuw mensen gewond raakten en agenten werden bekogeld. Als je dan nou kijkt naar de oproep die de politie doet... de mensen die ons veilig moeten houden van... Uh, jongens, zorg nou voor een situatie die voor ons in ieder geval enigszins te handhaven is... dan vind ik ook dat je daarnaar moet luisteren. Als wij moeten kiezen tussen op de huidige weg doorgaan of een landelijk verbod... wat voor iedereen duidelijk is, dan is dat laatste wat ons betreft het beste alternatief. Het landelijke verbod komt er voorlopig nog... Nog niet. In de Tweede Kamer is daar nog steeds geen meerderheid voor. Duizenden fans in Brazilië nemen afscheid van hun idool Pelé. In het stadion van zijn oude club Santos staat sinds vandaag zijn kist op de middenstip. Onze correspondent is daar ook. Er zijn uh, ja, sommige mensen die echt al drie dagen voor het stadion uh, in de rij staan te wachten. Dus je kunt je voorstellen, ja, als je hier duizenden mensen hebt, ja, wat voor enorme drukte het hier is. En, ja, ik heb verschillende mensen gesproken. En, ja, heel veel mensen zijn emotioneel, maar ze zijn ook eigenlijk, ja, vooral heel trots op wat Pelé uh, bereikt heeft. Ook voor de hele wereld. De betekenis van Pelé hier is enorm. En dat overschaduwt, zou ik zeggen, ook wel eens verdriet. voetbalfans moeten wel snel zijn, want Morgen is al de uitvaart van Pelé. En ik kom nog even terug bij het vuurwerk. In Harderwijk is weinig meer van oud en nieuw te merken. Kinderen hebben daar de straten vol met sierpotten en pijlen opgeruimd. En de zooi weggebracht naar het vuurwerk inleverpunt. Hoeveel hebben jullie nou al ingezameld dan? Uh, iets van bijna 100 euro. 100 euro? Ja. Wat ga je daarmee doen? Ja, we gaan denk keer uit eten. De gemeente denkt dat ze uiteindelijk 1500 zakken vol vuurwerk inzamelen. Ze hebben zelf ook veegwagens, maar... Elk steentje die we nu bijdragen is, uh, is super. En een stukje bewustwording voor de kinderen. Dat ze weten dat uh, afval uh, ook weer weggegooid moet worden. En dan nog het weer. Later klaart het wat op. Morgen eerst zonnig, later wel weer bewolkt en uiteindelijk ook regen. Dan een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat vide tussen knoopend Rottepolderplein en Beverwijk 3 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij Beleefd beleeft het. Sneeuw. Sneeuw! Warmte. Warmte. Kerst. kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu. men nu. De herhaling van Alternative, Alternative FM.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 Well The cruise man. Lord is so. They can't ...deze Jong Louis... Klusjesman <laughs> ...en de productie was van Bas Bron... ...want uh, dat was de man achter... ...bijvoorbeeld de jeugd van tegenwoordig... ...daarvoor hoorde je Gleaming Eyes... ...van uh, niemand minder dan... Three Point Lening, een van de finalisten... ...van het afgelopen jaar in de Robakda wordt. Uh, ...daar komen we straks ook nog uh, op terug... ...want er zit... sowieso nog iets uh, erin... ...wat uh, we gaan tegenkomen... ...in de Night Edition... ...en in de gewone D-editie... Want uh, er zijn twee um, ja, acts die ook vanavond hier voorbij uh, komen. Uh, en ook uh, dit jaar uh, wat materiaal hebben achtergelaten. Dus sowieso, uh, dat uh, is nog waar we uh, nog even op uh, terugkomen. Dan gaan wij uh, terug. Want Jong Louie is uh, trouwens uh, geweest in, uh, uh, in oktober... Uh, bij de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf Aldaar. En Cleaming uh, ice van uh, de... Volgens mij is dat september zelfs uh, geweest, Jong Louie...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 My family silently looking at me. I tell them to stay close and hold on tight. In the heart of night, I wait for daylight. At the end of the road, there was a gate, but I still had a long way to go. I'm racing as fast as I can, but still. Going slow as we fall down head first, black water into the car. It was in my hands and I knew we wouldn't make it.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 To punch a hole through the walls Cut right through the ceiling Push my elbows out and we'll stop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 Op naar een volgende plek. Een plek die wij nog niet kennen. De wils fall off. De wils fall off.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 De heren Steven Engel en Paul de Munnik ook dit jaar een album uitgebracht, de eerste trouwens. Coverbak hoorde je de opening van het nummer wat, het openingsnummer van het album ooit. En daarvoor hoorde je Lacet en Wade and See. Bedoeling is dat er in 2023 wat meer materiaal gaat verschijnen van deze Lacet.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 I'm sorry.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 Us. It will show you the way En stuur je allemaal fijne dagen en een voorspoedig...